Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Kim van Kooten het Kukel, deel 1. Het nu komende verhaal mag u niet in de wind slaan, want het bevat een ernstige waarschuwing. Wee u als uw kukel min is, dan zal het u slecht vergaan. Toen mijn kukel gemeten werd. Nee, nee, niet doen! Hé! De stad Rommeldam is een welvaartsstad. Krepeergevallen komen er niet meer voor. Het aantal ijskasten, televisietoestellen en voertuigen neemt dagelijks toe. En oude buurten worden opgeruimd om plaats te maken voor frisse nieuwbouw. De gemeentereiniging zorgt ervoor dat de straten blinken van reinheid. Maar op een avond, nog niet lang geleden, kon men in de Mosterdsteeg een zwart voetspoor waarnemen. Brigadier Snuf, die op dat uur de ronde deed, was de eerste die het verschijnsel ontdekte. Hij nam een gebukte houding aan en volgde het spoor terug. Ik, ik, ik wil weten waar die smeerboel vandaan komt. Wat zullen de toeristen wel niet denken? Overigens vraag ik me af wie dit gedaan heeft. Iemand met ongewassen voeten of, of ligt de oorzaak dieper? K kijk, dat prikkelt me nu als politieambtenaar. Hier is wat aan de hand, Snuf. Vreemdelingen uit de onderwereld zijn rommeldam binnengedrongen. Uit dit riool, Snuf. En dat is lelijk. Maar... Maar waarom zouden die vreemdelingen dat doen, commissaris? Nogal dus. als jij daar onder dat deksel woonde... zou je het ook maar een nare boel vinden. Duisternis, slechte geur en gebrek. Terwijl hierboven een welvaartsstad in vol bedrijf is. Met neonverlichting, lekker eten en allerlei divertissement. Nee, als jij in de prut leefde, zou je ook ja. naar boven komen, Snuf. Ja, nu u het zegt, maar dat is een ernstige zaak. Stel je voor, een horde zwartvoeten in de stad, dat kunnen we niet hebben... Zo is het. Wie weet hoeveel van die lui al tussen ons rondlopen. Denkt u? Nu u het zegt. Uh, soms heb ik een gevoel alsof, alsof iemand me begleurt. U weet wel. Ik weet het. Dat heb ik zelf soms ook. We moeten goed uitkijken, snuf. Heer Bommel was die avond op bezoek gegaan bij zijn buurvrouw, een zekere juffrouw Doddel die in de nabijheid van slot Bommelstein een vriendelijk huisje bewoonde. Heer Bommel had daar een groot zwak voor. Hij werd althans dikwijls waargenomen, terwijl hij de bloemen in de tuin bewonderde, of vanaf enige afstand naar de staarde die uit de schoorsteen omhoog steeg. Als heer zijnde deinsde hij ervoor terug om onaangediend de woning te betreden, maar een uitnodiging sloeg hij nimmer af. Nu zat hij er met een tevreden gelaat bij de kachel zijn pijp te roken... en liet zich de thee goed smaken. Dat is hier gezellig. Mm. We hebben het toch maar goed, mevrouw... Mallard. Zeg maar doddeltje, hoor. Doddeltje. Oh. <coughs> ik bedoel... Euh, hebt mm. u wel eens bedacht dat we eigenlijk in een welvaartsstad leven? Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, echt zielig voor de anderen... Mm. Maar mijn televisie is maar op afbetaling, hoor. En wil je wel geloven dat sommigen er toch nog jaloers op zijn? Jaloers? Wie dan wel? Als u last hebt, moet u het zeggen, want dan zal ik persoonlijk ingrijpen. Dat duld ik niet. wat oh, nee. Je geeft me zo'n veilig gevoel, Oli. Hmm. Maar ik bedoel niet een speciaal iemand. Het is zomaar een vreemd gevoel dat ik de laatste tijd heb. Hmm. Net of ik van buitenaf beloerd word. Oh, is dat alles? U moet dat idee van u afzetten, zo'n gevoel is onzin. Denk je werkelijk? Mm, natuurlijk, onzin. Wie zou er nu vandaag de dag nog loeren? Ja. Iedereen heeft het goed, sinds men de bezittingen van de laatste heren onder de armen verdeeld heeft. En op een afbetalingstelevisie hoeft niemand jaloers te zijn. Wees rustig. En als men u lastig valt, moet u maar bij mij komen. Bedenk dat de stalen vuist van een bobbel altijd voor u klaarstaat, mevrouw. Oh, jij kunt mij zo mee. Heerlijk gerust, Olly. Je mag wel Doddeltje zeggen, hoor. Ja. ja. Nu, dan... Uh. Uh, ah, dan ga ik maar weer eens. Dag, uh, Dag. Dag. Dag, Doddeltje. <lacht> Dodeltje, oh, dodeltje, dodeltje. Dodel, dodel, dodel, Dodeltje. Het leven is toch wel prettig. Vooral voor een heer die in een tijd van welvaart en voorspoed leeft... en die omringd is door vriendschap en hoogachting. Och, kijk eens hoe vriendelijk Bobbelstein in de maan ligt. Kom aan, nog één slaapmutsje en dan onder de wol... Jammer dat doddeltje zo zenuwachtig is. Maar ik zal haar wel over die angst heen helpen. Hé, huh? hey Olly. Jonge vriend, wat, wat betekent dat? Hier stond iemand. Huh? Ik kwam toevallig langs en toen zag ik onder uw raam iets bewegen. Maar toen u eraan kwam, verdween het. Oh, stond hier iets? Ja. Huh, foei. Is me dat schrikken? Je bent al net als juffrouw Doddel. Zenuwachtig en bijgelovig. Kom, ga maar gauw slapen. Dat is goed voor jonge lieden. Kijk hier eens. Rare zwarte voetstappen, heer Olly. Zwarte voetstappen? Maar dan heb je... Ik heb gelijk gehad. Hier heeft iemand gestaan. Het is waar. Doddeltje had gelijk. Tom poes ook trouwens. Commissaris, u moet onmiddellijk komen als u begrijpt wat ik bedoel. Ben jij het, bommel? Ja? Wat moet je? Nou. Ik heb al wat anders te doen dan naar moppen te luisteren. Hier voor me liggen allemaal zwarte sporen. Eh, allemaal rapporten, bedoel ik. Het is geen grap. Ik, ik word bespied onder mijn raam. Jij ook al? Bespied, hè? Ja? We volgen bereid zijn spoor. Eh, eh, onzin, bedoel ik. Eh, zenuwachtigheid en bijgeloof. Ga maar gauw slapen. Oh. Van de politie hoeven we geen hulp te verwachten. Hm? Het is bijgeloof, zegt de commissaris. Hm. Die zwarte voetstappen zijn er toch maar. Ja, ze zijn er toch maar. Hm. Wat moet ik daar nu mee? We moeten ze volgen. Hm? Ik zou wel eens willen weten wie er hier om het huis sluipt. Ja, ik ook. Maar het is nu zo donker. Hm? Morgen is er weer een dag. Laten we... Gelukkig dat je nog op bent, Olly. Hm? Ik heb toch zoiets engs gezien. Een kastje met een oog dat door het raam keek. Ik schrok me dood, hoor. Maar toen bedacht ik opeens dat jij gezegd hebt dat je me wilde helpen. Oh. Ja? Ja, ja, ja, ja dat is ook zo. Ja. Juist. Oké. Okay. Ik was net van plan om bij nacht en ontrijden omtrek te zuiveren. Oh. Heel toevallig. Wat jij, uh, jonge vriend, wist maar gerust. De zaak is in vertrouwde handen, mevrouw. Eh, oh, uh, doddeltje. Doddeltje. bedoel ik. Na deze woorden spoedde hij zich naar boven, wekte de bediende Joost en gaf hem opdracht om een koffertje gereed te maken waarin zich lopers, handboeien en verbandmiddelen bevonden. Daarop toog hij buiten aan het werk met een vergrootglas. Eens kijken, wat zien we hier? Voetafdrukken. Onfrisse voetafdrukken, als ik het zo mag zeggen. Stil nu eens even, je stoort mijn concentratie. En hou de lamp wat hoger, Joost. <Klacht> waar was ik? Juist, we treffen hier sporen aan. Verdachten, want ze zijn zwart. Volg je me? Ik was reeds zo vrij dit op te merken. Goed, goed, goed. Waar wacht je dan op? Voorwaarts, achteraan. Hier moet krachtig worden gehandeld, want de politie doet niets. Wat is Olly toch flink, hè? Ik was echt bang toen ik dat enge kastje door mijn raam zag gluren. Maar er gaat zo'n rust van Olly uit, vind je niet? <klacht> Nu durf ik wel weer naar huis te gaan, hoor. Ga maar rustig slapen, mevrouw. Ik sta persoonlijk borg voor uw welzijn. Oh. De indrukken zijn voor mijn geoefend oog gemakkelijk te volgen. We kunnen de rakker niet missen. Geen wonder, heer Olivier. Er is nog een paar sporen bijgekomen, als u mij toestaat. Een hele samenscholing. Die zijn zelfs zonder lamp wel te zien. Onzin. Ik... Wat zeg je? sporen? Bedoel je... Ik bedoel dat er nu twee rakkers zijn. Als ik hem zo mag uitdrukken. Hmm. Twee? Maar dat is... Hou die lamp erop wat hoger, Joost. Op zo'n manier lopen we in de val. Ik bedoel, wat zullen we nu doen? Ik zou die lamp wegdoen. We lopen te erg in de gaten. Maar dan zitten we in donker. Nauwelijks had hij dit gezegd... of een felle lichtstraal schoot van de voet van de heuvel omhoog... en omspeelde hem met een koud oh. blauw licht. De uitwerking was verrassend... De speurder en zijn bediende verstarden midden in een beweging en vielen om zonder een kreet te uiten. Het vreemde licht verdween even onverwachts als het was verschenen. In de diepe duisternis die nu intrat, lagen heer Bommel en Joost geheel verstijfd ter aarde... te midden van handboeien en medicamenten die aan het koffertje ontvallen waren. Tjonge, wat een toestand. Maar als ik eerst ga helpen, zijn de daders weg. Daarom zal ik ze maar even laten liggen totdat ik terugkom. Ze kunnen niet ver weg zijn... Eigenlijk is dit een baan voor de politie, maar die heeft er geen zin in. Dat was niet waar. De commissaris had niet stilgezeten en de politie had menig zwart spoor door de oude binnenstad gevolgd. De gevolgen daarvan bleven niet uit. Toen de hoge beambte te middernacht een ronde maakte, trof hij de brigadier Snuf geheel verstijfd bij een geopend putje aan. De deksel. Brigadier Snuf. Wat is hier gebeurd? Dit duidt op een aanval. Maar door wie? Aan de voet van de heuvel bevond zich een duistere poel waarin de riolering van Rommeldam uitmondde en die door de propere bevolking dan ook zoveel mogelijk gemeden werd. Maar nu kon men er een paar eigenaardige figuren aantreffen die van het hoofd tot de voeten in gele plasticachtige gewaden gestoken waren. Hun opvallend uiterlijk stempelde hen tot vreemdelingen en hun puilende oogopslag verriet dat ze woonachtig waren in duistere gebieden. Hier is Akak, -ak. naast mij is Okrok. De Quintenstraler hebben waarneming uitgevoerd, zijn gevolgd door twee inwoners uit bekekenhuisvorm. Hebben bedoelde huisbewoners omgestraald, maar voelen ons nu wanrustig. rustig. Zeg dat tijd rijp is. Tijd is rijp, dat zegt Okrok, de Quintenstraler hebben genoeg waarnemingen gemaakt. Deel 2 van onderzoeking kan beginnen. Dat vindt Ak-Ak de waarnemer. Oké, okay. maak alles in orde. De grote troon komt. Hij komt. Dat is goed. Dat is heel goed. Wij zijn Ak-Ak de waarnemer en ook Rock, de Quintenstraler. En wij zijn onwetend wat verder gebeuren moet. De grote troon weet alles. Daar, dat ligt boven de wolken. De troon. Hier begrijp ik niets van. Nu weet ik wie die zwarte sporen maken. Maar wat heb ik daaraan? Waar komen Ak-Ak en Ok-Hok ok vandaan? En wat willen ze? Waarom springen ze in die vieze modderpoel? En wie is de grote droom? Pauw. Wat is hier los? Een buitenadentelijk natuurverschijnsel. Dat is de drone. De wat? Na, de... spreekt het toch geen waanzin, heer Poes? Hm? Dat is in een meteoriet of in een... een wederballon. Ook sluit ik de balbliksem niet uit. Nee, hier is iets vreemds aan de hand, professor. Wat? Er zijn rare vreemdelingen bezig en in die lichtboom. Hij komt nader. Hij daalt ganz oh. schnell. Achting. Hij komt hierheen, op deelzij. dan de veder, Gans kwalijk. Het natuurverschijnsel was belangwekkend, maar... Het is een schade dat het in deze drap moet storten. Het verhaalt mijn deelneming. Het stinkt. Nou. zwart is het ook. We zitten helemaal onder. Ja. Maar het was geen natuurverschijnsel. Hier zitten de lui van de zwarte voetstappen achter. Wat kwam u hier eigenlijk doen, professor? Ik was op mijn weg naar de stad. Men heeft mij opgebeld met de telefoon. Wegen zijn verstijfde politieagent. Een wetenschappelijk fenomeen. Verstaat u? Een verstijfde agent? Hmm. Dat is vreemd. Heer Bommel en Joost zijn ook verstijfd. Kom mee, dan zal ik u eerst naar hen toe brengen. Huh. Wat is er gebeurd? Als u mij toestaat. O, oh. oh, iets ergs. Alles werd ineens licht. D daar zit iets achter, Joost. Een lamp. Moet ik. Als ik zo vrij een, mag een zijn. Een lamp. Ik werd onwel van dat schijnsel. Helemaal zwart voor de ogen, als je bevolgen kunt. D denk je dat het gevaarlijke gevolgen zal hebben? Dat geloof ik niet, Phil, Olivier. Oh. We kunnen nu toch weer gewoon kijken. Dat, dat is niet waar. Da, da, daar is toen Poes. En hij is helemaal zwart voor mijn oh. ogen. Als je begrijpt wat oh. ik bedoel. Oh. Oh. Paul. Gaan moet u vergissen, herr Poes. Ze zijn ganz niet verstijfd. Integendeel, ze zijn zeer beweegvaardig. Maar hun gedrag is buitenordentelijk. Ze hebben niet eenmaal de goede dag gewenst. Ze zijn geschrokken. Dat komt omdat we zo zwart zijn, denk ik. ...maar ik ben blij dat ze weer kunnen lopen. Ja, ja, wij zijn voort. Wij zijn wederwaardigheid, hm. daar heeft uw vriend gewoon gelijk. En de modder plakt ganz onheemlijk. Zo hm. so kan ik ja niet in de stad verschijnen. Wees zo goed een weinig te zwengelen aan hm. deze pomp. Hm. Reinheid is het kenmerk des wetenschaps. En men kan beter nat zijn door water dan door ongevoegd. Hm. Ja, mijn dank. Nu, hapoes? Nee, ik blijf nog een beetje zoals ik nu ben. Hm? Want ik heb het gevoel dat te veel wit niet pluis is vannacht. Ah. En ik wil nog eens bij die pool rondkijken. De goede nacht. Ik ga nu naar de stad om een politiebeamter te ontstijgen. Doch dan kom ik terug om vast te stellen welke lichtbal daar in de poel ondergestort is. Tot weer. Een wieltuig Het wordt bewogen Nul ontploffingen in de voorkant We moeten het stil houden Het kukel van de inzittende Gaat gemeten worden oh, Wat is hier los? Een onderzoeking dit is Epleb, de waarnemer. Heb geen angst, tuigrijder. Hey, maar donder blutzen. U heeft iets schrikkelijks plaatsgegeven. Wat heb je nu gemaakt? Het is niets. Rara, de Quintenstraler Heeft de samenstelling van uw tuigje veranderd. En nu gaat Epleb, de waarnemer. even uw kukkel meten. Wat, wat zet u mij nu op het hoofd? Geen plus en min... Met... Kukkel, ja. u. Ach, papa, de kukkel, mijn schone auto, ach, de waanzin. Geen kukkel, maar de moed hoeft niet verloren worden. Er zal wel een streekbewoner zijn, die Kukol heeft. Oh, mijn ogen, iedereen werd zwart voor mijn ogen. Heel betreurenswaardig. Maar ik heb nog eens nagedacht, als u mij toestaat... en toen viel mij in dat de jonge heren en de professor... werkelijk zwart geweest kunnen zijn. Daar staat professor Provitskowski... De geleerde maakt een ontreddelde indruk, maar zwart is hij niet. De heer Olivier is toch gelijk. Een gevolg van de verstijvende lichtstraal met uw welnemen. Oh, praat mij niet van een stijvende straal. Ik ben vertroffen door een verslappende straal. Mijn zoon automobiel is ver verbloemerd. En ik een gestudeerd man. Ik ben doorgemeten op mijn kukkel. Dat vraag ik u. Jongeheer Poes, oh. bent u werkelijk zwart? Kukkel... Ja, dat zie je toch? Het is modder. Gelukkig. Maar, maar dan moet u zich eerst een weinig reinigen, als ik zo ver mag zijn. Heer Olivier kan deze kleur niet verdragen. Spreek ik met de commissaris? Ach, er is veel vreeswekkend gestiet, heer Bas. Ik heb jou ontdekt waardoor uw agent verstijfd is. Waardoor dan? Ik ben ook verstijfd. Waarom is uw agent niet en... meer verstijfd? Nou, om te beter. Maar hier zijn verbrekers aan het werk, commissaris. Zij kunnen slappe stoffen stijf maken en stijve stoffen... Wat doe ik, ik ben ook verstijfd. En, en, Hoor ik... zich toch. Ik spreek. Ja, commissaris, deze vreemden zijn ons ver vooruit. Hier staat de wetenschap, ganz machteloos. Mijn krachtwagen is tot drill gemaakt. Ha? Schrikkelijk. Wat? De vraag is nu, wat willen deze orde. Ja, wat willen zij? Ik ben ook verstijfd, maar niemand trekt zich daar iets van aan. Ik weet nu wat die vreemdelingen willen. Ik heb een gesprek afgeluid. Interessant. Mag ik weten wat ze willen, hier? Want ik was ook verstijfd, als u mij toestaat. Ze willen ons kukkel, meet. kukkel meet. Wat dat is, weet ik alleen nog niet. En waarom, weet ik ook niet. Het is mijn toestand, burgemeester. Ik weet het, ik weet het. Gij uit, Bas. Ik slaap er niet van. We zijn machteloos. Die vreemden beschikken over geheime wapens, zegt de prof hier. Hij zegt dat ze metalen voorwerpen week kunnen maken. Mijn schone krachtwagen, glibberige gelei. U hoort het. Op deze manier is er niets meer veilig. Wij staan met onze wapens voor aap tegenover die lui uit de onderwereld. Ja, ja men heeft het op onze welvaartsstad voorzien, het was te verwachten. Ons levenspeil werd jaloezie bij de achtergebleven gebieden. Doe iets, Bas. Alles zal ons ontnomen worden. Ach, wat? Dat is het niet. Deze vreemden gebruiken hun wapens alleen om het kukel te onderzoeken. Het kukel. Het is. ...kans onwetenschappelijk. Het kukkel. Heb je ooit iets gehoord, Snuf? Het is natuurlijk allemaal nonsens. Wat weten we? We weten dat die lui met zwarte voeten rondlopen die ons beloeren. Verder niet. Nou, uh, niet. Niet. Voordat men mijn kukkel gaat meten moet er heel wat gebeuren... Ik wil nog aannemen dat die indringers van auto's gelatine maken, al moet ik dat eerst nog zien. Ak-ak neemt uniform zwaar. Kom. Kom. Kom. Commissaris. Schiet dan stuf! Mijn geweer. Kom. Commissaris. Heb geen Over. angst, verdrager. Dit is Ak-ak, de waarnemer. Hij gaat even uw kukkel hem. Tom Poes was al vroeg naar huis gegaan... omdat hij de poel, waarin de vurige bol verdwenen was... beter wilde bekijken. Onderweg werd zijn aandacht getrokken door een verward geroep... en daar hij de stem van commissaris Bas herkende... haaste hij zich de heuvel op. Geen eerbied voor de wet. Waar zijn die lummels, Slug? Waarom heb je ze niet aangehouden? Ik zat in mijn geweer Dat Dat zit ik trouwens nog. Blubber. Wat is hier gebeurd? Bemoei je er niet mee. Sta er niet voor te lachen. Ik lach niet. U bent zeker door Okrok bestraald. Net als de professor gisteravond. Kan ik u helpen uit die kleverige draden te komen? Nee, ga Blijf van onze draden. Wapens af. Ik wil redden dat ze uw kukkel gemeten hebben. Kom, Snuf. Ja. Naar het bureau. Ja, commissaris. Hallo! Hm. Als we nu maar. Hallo zeg. Kijk eens wat ik hier heb. Leuk hoor. Ja, een reuze. Een echte hm. radio met een toeter en alles. Vind je hem niet enigjes? Hm. Het is alleen jammer dat hij niet spelen wil. Ik heb er nog wel nieuwe batterijen in gezet, maar hij doet het niet. Hoe zou je... dat toch komen, zeg? Je moet hem aarden, denk ik. Aarde? Hm. Hier is een gat. Die vreemde ventjes huizen onder de grond, dat is duidelijk. Hm. Maar ik kan toch niet zomaar in deze put afdalen? Dat is te gevaarlijk. Met een ijzerdraad? Als er nu maar een andere manier was om ze hier beneden te bespieden. Een goed idee. Een meter of drie zal wel genoeg zijn, zou het niet. Hm. En als ik nu het eind van de draad in dit piepje steek... Is het gepiept? Zee <lacht> tuigdragers, bewakers van de orde, denkt Ak Ak de waarnemer. Ook Rok de Quintenstraler heeft zijn tuig omgestraald... ...zodat waarneming rustig verricht werd... Wat is dat? Maar hun kukkel was min. Hij doet het! reuze reusachtig geluid, hè? Maar dit is niet zo'n enig programma, vast een politieke prater, denk je niet? Ik ga lekker muziekje opzetten, hoor. Uh, nee, nee, laat hem uitspreken, wammes. Hou even je mond. Min 5Q. Ak, ach, de waarnemer denkt dat het napraters zijn. Ik vind er niks aan! Doe er nee. niet zo flauw, hoor! Het is een reuze ontdekking, wammes. Je hebt je toestel precies op de goede plek aangesloten. We kunnen hier alle gesprekken afluisteren die de vreemdelingen door hun microfoontjes voeren. De. Proyaan. Stil. Ik. Denk. Dat. Ak, ak, praat te veel. Ak, ak, de waarnemer. Moet alleen maar waarnemen. En niet denken. Hij moet het kugel meten. En het getal doorgeven. Dat... En meer niet. Ik ben de drone en ik zal beslissen wat de uitspraak is. Wat een mallekheid, hè? Oh, wat... Op alle stations is hetzelfde gekletst. Niks leuk oh. hoor. Wat is nou een drone? Allemaal politiek en reclame. Nee, laat staan. Laat me even luisteren. Misschien kom ik dan te weten wat het allemaal betekent. Dit is niks meer goede oh. radio. Dat kan me nu een drone schelen. Zeker een nieuw wasmiddel of zo. Wat jij, Tom Poes. Een domme streek, <lacht> Wammes. Die aardleiding was op de een of andere manier aangesloten op de drone. Als je nu even gewacht had, zou ik het hele gesprek van die vreemdelingen gehoord nou, hebben. Nou hoor. Oh. Het was mijn radio. En die mag ik stuk maken als oh, ik oh, wil. Oh. Maar die toeter is wel enig. Die neem ik mee. Ik weet nu dat die rare ventjes alles rapporteren aan een drone. Maar wie is dat? Ik weet alleen dat ze de lichtbal zo noemden die hier gisternacht inviel. Misschien is het wel een soort vliegtuig waar iemand in zat. Wij moeten dit wetenschappelijk aanvatten. Wat hebben wij voor daadzaken? Zwarte voetsporen? Dat is één. Ongebeelde kukkelmeters, dat is twee. Een buitenordentelijk lichtverschijnsel dat mij gemodderd heeft, dat is drie Er is een verband tussen die drie, dat, dat is klaar. Ze worden steeds brutaler. Nu hebben ze de bestelwagen van meneer Grootgrut tot blubber gestraald. Eplep, de waarnemer is klaar. Hij heeft het getal van uw kugel gemeten. Helaas, het is min. Dat, dat, dat, dat kan wel zijn, maar dit is toch geen manier. Het was toch niet nodig om mijn auto zo te verflodderen? Ik ben mijn klant altijd graag van dienst. En als u gezegd had wat u wilde, was ik wel even uitgestegen. Maar dit: mijn wagen en mijn gasprijzen zijn naar de puree. Gasprijzen? Ja, wat anders. Dat is mijn specialiteit. Daar staat nog een man. Proef maar eens. Dan kunt u wel zien wat u gedaan hebt. Paksel ruikt goed. Dit is mijn kans. Ik wil wel eens weten wat voor meter er in dat koffertje zit. Meneer Poes! Terug! Daar vandoor. Wilt u mij niet even uit mijn bestelauto helpen? Kijk toch eens wat er gebeurd is. Heel. Mijn bokel heftig. Mijn kukkelmeter. Kom terug. Het is hier een troep. Niets dan vieze sporen op het jonge groen. Je weet toch dat ik er niet tegen kan, Joost? Waarom zorg je dan niet dat ik ze niet te zien krijg? Het is onbegonnen werk met hm. uw welnemen. Dit zijn de voetstappen van de vreemdelingen... en die plegen zich hier te vertreden. Als ik mij zo mag uitdrukken. je uit over de vreemdelingen. Ik wil er niets meer over horen. Mag ik uw kelder gebruiken? Dat is de enige plek waar ik ongestoord alles over de vreemdelingen kan horen. Ik heb hier een apparaten. Huh. Dit is de verbinding met de drone. Als ik nu maar geen fouten maak. Dit is Epleb, de waarnemer. Hij heeft het kukkel gemeten van Grootgut, de spritsmaker. Het is een min-kukkel. Hoeveel min? Wat, wat doe je toch, jonge vriend? Dat, dat loopt maar op mijn huis dat dat doet maar. Hoeveel min? Ja, wacht even, wacht even. Epleb. De waarnemer wil weten waarvoor zijn waarnemingen eigenlijk dienen. Waarnemers mogen niet denken en niet vragen. Ze mogen alleen maar doen wat hun gezegd wordt. Sta stil en lep en houd uw mededeler goed vast. Nu begon Tom Poes bang te worden. Gedreven door een akelig voorgevoel wierp hij het toestelletje van zich af. Tjonge, als zijn waarnemers hem niet aanstaan neemt die drone geen halve maatregelen. Dat blijkt... Help, doe toch iets, ik vind je... Wat doe je toch zo, poes, wat betekent dit allemaal? Dit betekent dat we met iets gevaarlijks te maken hebben. Tot nu toe meten ze alleen ons kukkel, wat het dan ook is. Maar over een poosje zou er wel eens iets ergs kunnen gebeuren. Wat er nu gebeurt is al erg genoeg. Ik heb een krater in mijn kelder. Bah, nattigheid is stank. Dat er eigenlijk niet zoveel kukkels wil horen. Wat het dan ook is, ik, ik kan het niet tegen. Niet ver vandaar dreef professor Provitkowski met krachtige slagen een brede buis in het moeras. Oh, vloedigheid en slechte Rijk. Maar de wetenschap wil klaarheid over de kukkel hebben. Meine notizen verraden mij, ja, dat hier een Gefahr treibt. Maar welk, de aanhaven ontbreken mij. Je bent heel onaardenkend, jonge vriend. Je weet dat ik niet tegen deze kukkelgeschiedenis kan. En toch spring je hier rond met allerlei gevaarlijk tuig... en verwoest mijn goede kelder. En waarom? Omdat ik wil weten wat erachter zit. Er zitten vreemdelingen achter. Ja. Afgunstige buitenlanders die ons bespioneren. Dat is duidelijk. Minwerk, waar ik met mijn fijn beslaat zielenleven... niets mee te maken wenst te hebben. Dat is mogelijk, maar die vreemden zijn gevaarlijk. Zij hebben uw kelder verwoest en niet ik. En daarom... Wat is er? Opzij, heer Olly. Wat doe je? Ik verbied het. Dit is een kwintenstraler of huh? zo. Daarmee veranderen die kereltjes metalen voorwerpen in gelei. Huh? En ik heb geraakt. Wat heb je geraakt? Huh? Een waarnemerskastje. Opzij, ik ga er achteraan. We huh? bespied. Een waarnemerskastje? Dat was het ding waar je zo overgeschrokken is. En dat in mijn eigen kelder. <quar quar> <talk> ik heb hem. Huh? Help meneer Olly, hij zit verward in zijn kastje. Ik moet wat doen. Het gaat toch niet aan om een jong en onervaren iemand alleen te laten rondtollen met een verwarme schurk. Ik, ik ga mij persoonlijk inzetten. Oh ja. Zeg je Olly, ja. hij zit bijna uit. Yeah! Oh. Oh. Oh. Oh. Zo. Nu zul je je moeten verantwoorden, ellendige. Wat bankeert je om weerloze dames aan het schrikken te maken? Waarom heb je mij verstijfd en die auto verslapt? En wat is dat met het kukkel waar ik zoveel van hoor? Wacht even. We hebben een verkeerde te pakken. Huh? Dit is geen kwintestraler en ook geen waarnemer. Natuurlijk. Bommel weer. Altijd dezelfde. Uh, uh, matig u, heer Bas. Bedenk tegen wie u spreekt. Dat doe ik juist. Het is wel bitter. Daar volg ik een spoor door de riolen, met levensgevaar, mag ik wel zeggen. Ja. Onder dit pand vind ik een belangrijk bewijsstuk. Ik weet dus dat ik de indringers op het spoor ben. Ik kijk, ik zie dat het een soort periscoopje is, een kijkkastje zal ik maar zeggen. Ik steek het door een verdacht gat in de zoldering, en wat gebeurt er? Nou, wat gebeurt er? Dat zal jij niet Wat? weten. Jij hebt mijn bewijstuk vervloddig, zodat het me op de oren draait. Dat, dat heb ik niet gedaan. Dat dit Tom Alles voor niets. Heel mijn speurwerk door een paar lummels waardeloos gemaakt. Nu kan ik opnieuw de die modder gaan plassen. Laat ik beginnen met de modder. Volgens mijn these heisteren levensvorm in deze blubber. Dus eerst een bodemmonster. En nu de warme meten. Eerst een mouw, een mouw. U stort in een wetenschappelijke beproeving, Herwaggel. Dit is 15 graden, dat is meer dan te verwachten was. Wij zullen nu de reagens van stolper in oogenschouw nemen. Leuk hoor. <lacht> Moet je kijken wat ik hier heb? Een oplossing van gasvormige ammonia in water. Ammoniumhydroxide kan niet ongehoord. Een enige toeter? Hij is van een radio. Maar de radio is stuk. Moet je kijken, ik steek dit waslijntje in de grond. Kijk dan. Pro, gaat het dus toch voorbij? Ik heb hier een sterke baas die mij te denken geeft. Waarnemers mogen niet nieuwsgierig zijn. Anders zal het, uh. het vergaan als er blijft die zojuist ontbonden is... Enig is, hè? een radio die zonder radio werkt. Ik word waargenomen. Boven mij, de grote droom... is een bukkel door de bodem gestoken. Men is bezig mijn hm. adem te meten. Stuur de slaven. Poh, in een hoorspel, weet ik. Ach, deze radio-uitzendingen staan op ganz nederig peil... Mag ik u bidden uw apparatuur weg te voeren, herwaggel? Ja, wat vervelend hè? Praat maar, jongens. Praat maar. Een leuk muziekje is er niet bij. Wat is een Waanzin. Een bukkel door de bodem gestoken. Ongehoord. Boven de droon. Dat, dat is de droon. Maar dat is zo dan. ...kostelijke bugel in de lucht gespringt... Kan men zo nu wetenschappelijk arbeiden. Nou, ik heb anders wel gelachen. Het was reuze mal. Maar nu ga ik maar weer eens verder. Zag hoor. Men komt niet verder. Men verzoekt het bestaan in een droon aan te tonen... ...maar voordat men zo ver is... ...maakt deze alle arbeid kapot. En is kom maar vol. Bent u iemand... Paul. Ik ben de dokter Blwitzkowski, hoogleate Rommeldam, een man der wetenschap. Goed, zeg dan tegen uw stadgenoten dat de troon wil onderhandelen. Hij begint last te krijgen van de nieuwsgierigheid. Onderhandelen? Wil hij praten? Dat is ja schoon. Voeg mij naar hem toe. Nee, uw kukkel is gemeten. Het was een min, kukkel. Stuur iemand met een plus, kukkel. Geen scholier. Ik ben dus niet goed genoeg om met de dron te spreken. Welke schrikkelijke onverschaamdheid. Maar ik weet wanneer ik niet erwenst ben. De goede dag. Ik wacht hier... Maak haast, stuur een onderhandelaar met Kukul. Dit is meer dan men vertragen kan. Schrik iemand met Kukul. Ja, ja. Ach, als ik nu maar wist wat de Kukul was. bedoelt hij de IQ. Zo vraag ik mij. Dat zou zeer treurig zijn. Ik wens nu jullie... De toestand is ernstig. Die droom of hoe hij moet gevonden worden. Hij is de hoofdman van deze spionnenbende en het wordt tijd dat er met hem onderhandeld wordt door iemand met gezag. Dus geen gemodder van knoeiende lummels, Bommel. Begrepen? Als we het bocht doodvervangen, <telling> het Zeg dat Bommels een bliebber moet Ik moet gaan. Hmm. Door het riool is dus niet de manier om bij de droom te komen. Hoewel Ab-Lab en die andere ventjes geen last van de blubber schijnen te hebben. Ze doken zelfs in het moeras. Als ik niet maar wist hoe... Dit is Ab-Lab, de waarnemer. Hij kan niets doen. Ah, Jij bent degene die grootgut heeft bestraald en die zijn kukel heeft gemeten. Ja, het was een kukel. Ja, ja. Toen ging je sprits proeven en toen heb ik je koffertje weggepakt. En wat wil je nu? Alles is weg. De bokel hefter en de kukel beter. En het een knaf. Een knaf? Als Eplep zo met een grote droom terugkomt. Zal hij ontbonden worden? Hij is zeer bang. Wat moet hij doen? Kom maar mee. Misschien kan je ons iets vertellen over het kukkel en de drone en zo. Het lep is dom en onbekwaam. Hij is maar een waarnemer. En hij mag niet denken. En liet vragen, hij mag alleen maar doen, wat de grote troon hem zegt. En nu is hem alles afgenomen, behalve zijn onmodderpijn. En nu kan hij niets dat is wel heel dom. Zeg me nu eerst eens rustig en duidelijk wie de droon is en wat hij wil. Dan zal ik je helpen. Wat jij, jonge vriend? De droon is groot. Hij zal de domme lep ontbidden. Wacht eens even. Wat zei je daarover een onmodderpij? Die heb ik nog aan... Nu weet ik het. Nu weet ik hoe ik bij de droom kan komen. Wat zegt u me daar? Wil die droom, of hoe die ook heet, onderhandelen? Ja, zo is het. Hij verwacht iemand met een kukkel. Met mij wil hij niet spreken. Met mij ook niet. Dat is jammer, maar... Overigens is dat goed nieuws, heer. De droom wil praten. Wel, wel, praten is altijd beter dan daden. Er gaat zo gauw iets kapot, hè. En dan zit men met de brokken. Hmm. Ik weet het niet. Wanneer men met zo'n duister element gaat spreken... zit men al gauw in de modder. En in de stad, Het ligt er natuurlijk aan wie er gaat praten. Ook dat is een vak, heer. Mm -hmm. Maar al te dikwijls wordt het onderschat. Praal. Wij tweeën kunnen niet gaan. Deze bendeleider, die zich Droom noemt, wil iemand met kukkel spreken. Wat dat dan ook is. Mijn kukkel is de min, de onverschaamdheid. Juist, de zaak is duidelijk. Natuurlijk ben ik de aangewezen persoon. Als eerste burger zal mijn kukkel wel in orde zijn. Tot ziens, heer. U hoort nog van mij. Ik twijfel. Als men met de kukkel J.Q. bedoelt, dan haalt hij het niet. Hij raakt in de modder. Let op mijn woorden. Ik ben Adraad, de woordvoerder. Ik ben de zegsman van de grote troon. En u bent iemand van Kukkel uit de welvaartstad, neem ik aan. Wis en waarachtig. Ik ben de burgemeester persoonlijk. En ik wil wel eens horen wat dit allemaal betekent. Een ogenblikje. We zullen beginnen met een meting... Trommels, wanneer u de eerste burger bent, ziet het er slecht uit voor Rommeldam. U hebt een minkukel. Zo heb ik een minkukel. Ik wil niet te veel zeggen, meneer, maar dankzij mij is Rommeldam een, een welvaartsstad geworden. Alles bloeit en groeit. Armoede en honger zijn onbekend. Men is verzorgd van de wieg tot het graf en men heeft het nog nooit zo goed gehad. Dat is het juist. De grote Droon was daar al bang voor. Welvaart is stilstand voor het kukkel. Herschij uit met je kukel. Wat bedoel je? Welvaart is stilstand. Stilstand is achteruitgang... Want door welvaart zakt het kukkel en een stad waar het kukkel niet langer stijgt moet ontbonden worden, dat zegt de grote troon. Wat doe je toch? Waarom heb je die vreemde jas aan? Dit is de onmodderpij van Eblep. Wat ben je toch van plan, jonge vriend? Daar beneden is het gevaarlijk, dat heb ik nu wel begrepen. Er waren allerlei figuren uit de onderwereld rond, die ons schade slaan. Laten we ons er toch bij neerleggen, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar dat wil ik juist niet. Maar... Voor die ventjes uit de onderwereld ben ik niet bang. Ze doen alleen maar wat de droom zegt. Ja. En daarom ga ik die droom zoeken, want dat is een kwaadje. Wat naar is dit toch allemaal. Waarom kunnen we het niet gewoon prettig hebben? Met een knappend haardvuur en een verzetje op zijn tijd... Waarom moet het goede leven van een oppassend heer nu weer bedreigd worden door een, een droom? Deze gedachte liet hem geen rust en een poosje later kon men hem bekommerd over de weg zien lopen in zorgen verdiept. Ik had Tom Poes niet moeten laten gaan. Hij is nog zo jong en onervaren en dit gevaar is veel te groot voor hem. Als er dan iets gedaan moet worden, is het door een volwassene met onderscheidingsvermogen. Oh, ik had flinker moeten zijn. Dag, bommel. Uh, uh? Loop jij daar zo onbezorgd te wandelen? Oh, dat is goed hoor. Geniet maar naar hartelust. Het is misschien de laatste keer. Ik, ik, ik loop niet onbezorgd. Ik, ik... Wat bedoelt u? Wat is de laatste keer? De toestand is ernstig. Ik heb net een onderhoud gehad met een woordvoerder van de Droom. En ik herhaal, de toestand is ernstig. Oh. Ik weet nu waarom ons kukel gemeten wordt. Het zacht over de hele lijn, bommel. En dat komt door de welvaart. Welvaart is stilstand van het kukel. En stilstand is achteruitgang. Ja, ja. Welvaart werkt verslappend... Ik heb daar ook last van, als ik maar prettig rustig bij het haardvuur kan zitten, dacht ik. En daarom heb ik Tompoes alleen in de modder laten afdalen. Ach, als mijn goede vader nog geleefd had, zou hij het zeker hebben afgekeurd. Ach wat, je goede vader. Ik zit met hele andere zorgen. Een bevolking die niet ja. langer vooruit gaat, moet ontbonden worden. Een stad met een zakkend kukel is gevaarlijk. Ja, dat zegt de droom, wie dat dan ook is. Vroeger was ik anders, altijd op de bres. Mij kon mij vinden daar waar het gevaar het grootste was. Maar nu ben ik week geworden en gemakzuchtig. Het is ernstig. Stel je voor, afgelopen met Rommeldam. Ja, ja, ja, de welvaart. Die is de schuld van alles. Maar ik ga een kuur volgen en een streng dieet houden. Dan word ik weer de oude, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat bedoelt u? Hoezo? Afgelopen met Rommeldam? Afgelopen uit. Een afgekukelde stad steekt het hele land aan, zegt de droom. Daarom moeten wij bewijzen dat ook Rommeldam nog iemand met een hoogkukel kan voortbrengen. Weet jij zo iemand, Bom? Oh, vroeger, toen zou ik wel iemand geweten hebben... Maar nu heb ik Tom Poes alleen in de diepte laten gaan. En het is te laat voor mijn kuur. Ach, oh, wat gaat er nu gebeuren? Nu wordt de stad met een kwintestraler ontbonden. Quintenstraler? Als ik tenminste niet als de drommel iemand met een pluskukel vind. Rijden, Bertus, naar het gemeentehuis. <truimert> Luisteraars, na diepgaande besprekingen met vooraanstaande figuren van politie en wetenschap... belegt de burgemeester thans een persconferentie. Burgers van Rommeldam, de toestand is ernstig. Weliswaar heeft de overheid de zaak vast in de hand en dreigt er geen onmiddellijk gevaar. Maar er moet rekening mee gehouden worden dat men de stad zal ontbinden. Waarom gaat men dat doen? Omdat men bevreesd is dat het kukel daalt... Door de welvaart. Een dalend kukkel is een rotte appel in de mand. Het steekt de hele bevolking aan, zegt de droom. En wie is de droom? Paul, de waanzin. Het is alles ganz onwetenschappelijk. De kukkel en de droon, ik stijgen mij naar de bodemknop. Juist. Oh. Maar we laten het er niet bij zitten. De politie volgt bereid zijn spoor. Heden nog zullen er strenge maatregelen genomen worden tegen deze onderwereldfiguren. Ze zijn jaloers op onze welvaart, maar we zullen ze leren. Terug in de modder waar ze horen. Laat in de middag worden overal in de goede stad Rommeldam bedrukte papieren opgehangen. Het zijn oproepen voor de burgerij om zich het kukel te laten meten. Morgenochtend om tien uur bij het moras. Het valt te begrijpen dat deze biljetten de aandacht trekken. Bij alle openbare gebouwen kan men groepjes waarnemen die het gelezenen mompelend bespreken. Iets voor de televisie, menen sommigen. 1 april grap, is de opvatting van anderen. Doch er zijn ook voorbijgangers die erop wijzen dat het iets met de welvaart te maken heeft. En die hellen over tot de opvatting dat het hier een verkiezingsstunt betreft... Aan al deze meningen wordt een einde gemaakt door het verschijnen van het Avondblad, want daarin wordt de ernst van de toestand onder zware koppen uit de doeken gedaan en de Rommeldammers die lezen kunnen worden er ernstig door geschokt. Ach, nu. De stad ontbinden omdat er te veel welvaart is. De brutaliteit van het rode broed kan geen grenzen. Ik zal mij onverwijld met mijn de minister in verbinding stellen. Direct gevaar is er weliswaar niet, want zolang ik er ben... kan er van een laag kugel geen sprake zijn. Maar doet de overheid dan niets tegen dit rappalje? Voorzichtig, geen schokken, Herr Herbaas, de springstof in deze vuist... Het kan sterk en explodeert licht. Des te beter. Dan kunnen we deze drone vernietigen voordat ja. het bewezen is dat hij werkelijk bestaat. Ja. Want anders zou ik hem moeten arresteren. Paul, men kan geen levend vorm arresteren die een klintenstraler heeft. Beide heren rolden het vust naar de oever. En nu begon de hoogleraar er met grote zorg een soort klok op te monteren. Of een. Halve stunde ontspringt de ganze poel. Het is ja een schande om vrijliezen te verplichten... een kukel te laten meten. Het is ongehoord. Renot, Voor de morgen is deze doon ontbonden. Het avondblad, heer Olivier. Um, um, ik lees daar dat Rommeldam wordt ontbonden. Dat ik goed vinden. Oh, Stoor me niet, Joost. Ik ben bezig mijn testamenten. Maar, uh, uh, wat staat er in het afgeplat? De, de stad ontbinden omdat er te veel welvaart is. Goh, het is vreselijk. Ik zou niemand met een kuko weten. Zelfs de burgemeester en de professor zijn te licht bevonden. Jo, en wie blijft er dan nog over? Ikzelf ben. Ach, oh, ah, wat? Mij rest niets dan het opmaken van mijn laatste wil. Maar aan wie moet ik mijn bezit nalaten? De jonge vriend is zijn ondergang tegemoet gegaan. Zover was het echter nog niet. Tom Poes liep ongehinderd door een gewelf... dat hij op de bodem van het keldergat had aangetroffen... en dat zich eindeloos scheen uit te strekken. Hmm, veel gevaar is hier niet bij. De pij van Lab helpt goed, want last van de blur heb ik niet. Behalve dan dat ik zwarte voeten krijg. Net als de waarnemers en de quintestraders. Ik heb er trouwens nog niet één gezien. Waar zouden die ventjes zitten? En waar is de droom? De grote droom is leeg. Hij heeft behoefte aan Kukkel. Voor die tijd wil hij niet gespreken. Gestoord worden. Dit is een slechte stad. Ja, zo'n stad steekt andere steden aan. En dat is nog niet alles. Niet alleen dat de stedelingen een winkukol hebben, ze storen hem ook nog. Eerst hebben zij zijn adem gemeten met een bekol. En nu zijn ze bezig met een zoolstoter. Een zoolstoter? Wat voor soort? Ik ben Rara, de Quintenstraler. Ik doe wat mij gezegd wordt. En ik weet van niets. De tijd is rijp. Brauw, nu zullen wij de troon eens storen. Met een ganz grote bam. Ja, het is zover. He? Nog tien seconden, dan is het hoofdkwartier van de schurk vernietigd. Weet u zeker dat dit de goede plek is? Oh, Gewiss. Nog twee seconden. Nog één. Achttingen. Dit moeten de krachtige maatregelen zijn. Overheid heeft drone ontbonden. Dat wordt een goed kopie. Droom af! O, slechts mijn hoed is opgelost. De donderblitsdrolummel heeft mijn knarvoest uit zijn bloemen opgeworpen. We zijn verslagen. Die drone is onkwetsbaar, wie of wat hij ook is. Het is niet gewoon, meneer Argus... De politie staat voor een raadsel. Staat voor een raadsel, dat heb ik. Er is dus geen hoop meer? Tja, onze laatste hoop is nu gevestigd op iemand met een hoog kukkel. Zet dat vooral in uw krant. Dit zal mijn laatste artikel zijn. Maar men kan nooit weten. Wie is de redder van Rommeldam? Dat is geen gekke kop. En verder kan een welvaartstad... Een hoogkukel voorbrengen. Het artikel miste zijn uitwerking niet. Reeds om half tien kon men groepen rommeldammers in de richting van het droommoeras zien lopen. Met de gezichten van lieden die een stad gaan redden. Ik begrijp die drukte niet. Men kan mij geen kruiswoord raadsel voorleggen of ik weet alle antwoorden. Maar oh, dat zegt nog niets. Onderlots had ik de hele quiz door. Op de televisie gedaan. En dat de burgemeester een zaak is, dat vind ik niet zo wonder. Die ken niet eens, en eerst is die steenmetselen. Maar wat is een kukel eigenlijk? Huh? Ja, eh... Uh... Ak-ak, de waarnemer, verrichtte de meting oplettend en nauwgezet. De ene burger naar de ander werd echter heen gestuurd, wegens onvoldoende kukel. En het is te begrijpen dat de stemming al spoedig daalde. Toen de markies de kleer om vijf minuten over elf de pool naderde, werd hij dan ook getroffen door de teneergeslagen sfeer die over het toneeltje hing. welk welke farce! Maar ik ken mijn plicht. Als deze stad van de ondergang gered kan worden door het beluisteren van een nobel brein, zal ik me daaraan onderwerpen. Wederom zal een korte kleer de Barneveld deze vesten van het rap, je Wat staat mij te doen? Zal ik ook naar het moeras gaan? Of zou het juister zijn om als een eenzaam heer ontbonden te worden? Want het meten heeft geen zin, dat voel ik. Ach, de toekomst ziet er donker uit door de welvaart als iemand begrijpt wat ik bedoel. Dag Olly. Ik ben blij dat ik je thuis trof, want je moet me raad geven. Tot uw dienst, mevrouw. Wat, wat, wat, wat, wat, wat kan ik voor u doen? Een zeg maar dodeltje hoor. Oh. Weet je, ik, ik durf niet naar het droommoeras te gaan. Die ventjes zijn zo eng met hun kijkkastjes en hun gesluip. En wat is een kukel, Olly? Is het wel behoorlijk om het te laten meten voor een vrouw alleen? Wat, wat vind jij? Uh, uh, nee, het is niet gepast. Je? Voor, u, voor, voor jou niet. Ja. En voor een bommel niet. Maar wees gerust, je hoeft niet te gaan. Ik zal persoonlijk deze drone op zijn plaats gaan zetten. Oh, ja. Met of zonder kukel. En wanneer ik soms niet terugkom... wanneer het ergste dus gebeuren mocht... heb ik mijn bezittingen aan jou gemaakt. Uh, doddeltje, heb dus geen zorgen. Na deze woorden betrad hij zijn huis... pakte een houweel en daalde in de kelder af gevolgd door de verraste buurvrouw. Deze opening geeft toegang tot de drone. Wat knap, Olly. Hoe heb je het verzonnen? Hoe durf je het? Och, een poosje geleden heb ik dit door de jonge vriend laten aanbrengen. Oh. Met een kut je weet wel. Ja, ja. Men moet ten in staat zijn om de vijand te bereiken wanneer de nood hoog komt. En nu is de tijd rijp, dat voel ik. Vaarwel, Donneltje. Olly, ben je gevallen? Heb je je pijn gedaan? Het is niets. Ik heb wel een beetje omlaag gekukeld. Maar geen dood. Gaat het? De, de grond is hier uh, zacht. Oh. Je Amies. Laten we een einde aan deze vertoning maken. Doe uw plicht en met een aanzienlijk kukkel. Plus. Met. Tegenover u staat een korte klerende barneveld. Laat dat genoeg zijn. Vervelend zeg, zo'n dokter. Heb je hoofdpijn? Fiedonk, pak u weg. Gesteurd. Niks hoor, ik zal niet kijken. Maar je moet horen zeg, ik heb een radio die speelt zonder radio. Hij doet het overal, maar op deze plek gaat hij het hardst. Horrible. Meting is moeilijk. Moet stil zijn, anders is stikken van Kukkel niet te horen. Ik ben reuzenstil, maar ik mag toch zeker mijn radio wel spelen? Dat mag overal hoor. Moet je opletten. Nou, knet het hier nog een beetje, hè? Maar direct beginnen de nieuwsberichten: Elf, 12, min. Lopende van min 8 tot min 3. Ik herhaal waterstanden verspreidend hoor. Maar als ik lang genoeg probeer, zal er toch wel eens een muziekje komen, denken jullie niet? Lopende van min 8 tot min 3, een minkukel, we naderen het einde. De stem van de droon. De vreemdeling beluistert de droon. Hij zot, wat bedoelt dit? Spreekt men over mij? Is men. Kukkel. Is het min, zoals de grote droom zegt. <lacht> het geen enige radio. Vlug, ik wil uw kukkel meten. Niks hoor, niks te meten. Hij is van mij. Trouwens, het is geen kukkel, maar een toeter. Oh, maar bent u inwoner van Rommeldam? <lacht> ik ben geen inwoner hoor. Ik woon niet. Ik loop zomaar een beetje. Ja. Hoe is de uitslag? De uitslag is niet goed. Alle onderzochte personen hebben een min -kukkel. De enige die misschien plus was... ...is geen inwoner van uw welvaartsstad. Wacht, Het was te verwachten. Dit rode grauw heeft natuurlijk een voorkeur voor volkse typen. Maar... Maar wat, wat gaat er nu gebeuren? Helaas... De stad zal ontbonden worden, kom, ak, ak. Afgelopen, klintenstralers en waarnemers en zegsmannen kunnen weggaan. Nu zal ik vlug iets moeten doen. Dit is de tijd om die droom onschadelijk te maken is kijken, in het tasje van AbLab zit een quintestraler. Als ik nu... hè? Oké, Olly, hoe komt u hier? Oh, oh, lopend. Baggerend door ellende en nood, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat? Maar in de uren des gevaars laat ik je niet alleen, jonge vriend. Ja, maar... Als stijgen okay. de gassen me ook naar de keel. Stil toch? Ja. Het is aardig dat u komt. Ja. Maar achter deze deur zit de droon. Alleen een list kan ons redden. Zo. Ja. Zit hij daar, dan zal ik hem eens manieren gaan leren. Mijn geduld is op en het is te laat voor leesten. Pas toch op, hier woont de droom. Ja, ja, dat heb ik begrepen. Ik Met zoek hem juist, want ik moet hem spreken. Laat hem tevoorschijn komen, als hij durft. Hij is er niet. Misschien is de scheut net even weggegaan om rommel dan te vernietigen. Wat nu te doen? Wat nu te doen? Ieder ogenblik kan rommel dan verwoest worden. Wat moeten we beginnen, Bas? De stad ontruimen. Iedereen moet maken dat hij wegkomt, lijkt me. Dat is wel een idee, maar het is zo'n moeite. De avond is fris. Er is een aardig programma op de tv. Ik weet niet of we iedereen op tijd weg kunnen krijgen, Bas. We moeten het proberen. Ja, ja, proberen. Het is het enige, Bas. Het is geen nieuw idee. Daar, loopt er al eentje. Huh? Dat lief toch... Hier is iets vreemds aan de hand. Wat kan er gebeurd zijn? Het lijkt een standbeeld van grootgut die in grote haast een wagentje grote schijnt voor te duwen. Daarnet liep hij nog. Schrik niet. Dit is Aadraad, de woordvoerder. Hij moet u iets zeggen. Zo, wat heb je met grootgut gedaan? Ik heb hem laten bestralen met de vierde straal die verstart. U weet wel. Want deze stad mag niet ontruimd worden, Omdat het te lage kukkel zich dan zou kunnen verspreiden. Iedereen moet hier blijven, zorg daarvoor. Die drone is er niet. Waarschijnlijk is hij gevlucht toen hij mij zag binnentreden. Hij is gewend aan kleine, bange ventjes als Eplep. En het zien van een toornige heer met een hakwapen was natuurlijk te veel voor hem. Of hij bestaat niet echt. Uh, een bakersprookje of zo. Ik ben de drone. Hoe komen jullie hier? Lafhaard! Waar zit je? Kom eens tevoorschijn als je durft. Dat geschreeuw is hinderlijk. Hoe komen die twee hier? Ze zijn niet eens gemeten, ba mijn waarnemers. Nou, je bent zelf een waarnemer. Je bent een ventje dat voor drone speelt. Maar mij jaagt je geen angst aan. Ik... ik... Stil, jonge vriend. Ik, ik, ik ben bezig. Toen viel zijn blik op de vreemde koepel die Tom Poes hem aanwees. In deze koepel was een klein luikje opengegaan. En door de opening staarde een bolrood rood oog hem aan. De troon. Ik bedoel... Mijn naam is Bommel. Aangenaam bedoel ik. Ik wil eens met u spreken. Als heren onder elkaar. Het gaat om de ontbinding van Rommeldam... ...wegens die lage kukos. U weet wel. eens rustig uit dat vat. Wees maar niet bang als u begrijpt wat ik bedoel. Terwijl hij zo babbelde, zat Tompoes niet stil. Die had oh. al lang begrepen dat praten geen zin kon hebben, en daarom had hij snel en geruisloos het straalapparaat uit het tasje van Eplep gehaald. De kwintenstraler. Opzij, heer Olly! Huh? Hij richtte nauwkeurig en drukte op de knop, zodat het met een felle blauwe straal plotseling het schemerige vertrek verlichtte. Ah! Oh. Oh. Oh. Maar met dat dingetje kan je me niet beschadigen. Jij naam maakt Quinten stralen. Wat dacht je wel? Dom werk. Ik ben de grote droon. En ja. ik ben goed beschermd. Ja, dat zal wel. Daarom zit u zeker in die ton, heer droon. Niet daarom alleen. Als ik jullie lucht als ik moest ademen, zou ik exploderen, vrees ik. Daarom heb ik mijn eigen lucht meegebracht. En die is vergiftig voor jullie. Vergiftig en ontplofbaar. Oh, zo! Wat kom jij hier eigenlijk doen als onze lucht niet goed genoeg voor je is? Wie geeft je het recht om onze stad te ontbinden? Waarom? Genoeg. De tijd spoelt zich ten einde. Daarom is nu de ogenblikje voor een laatste onderzoeking gekomen. Vervroning. Het hoort u aan. Ik heb nog steeds enige vragen over de troon en de kukkel. Voor een wetenschappelijke conclusie, vat u? U kunt ganz rustig spreken. Het zal niet meer want de stad gaat zich ontbinden. Zeg mij gevallig, wie of wat... Is deze droom eigenlijk? De drone is een van de zeven dronen uit Zor. U weet wel. Nee, die plaats ken ik niet. Waar, waarom bleef hij niet in de Zor? Waarom kwam hij hier? Uit deze streek kwam geen kukel meer. Er werden waarnemers uit Zor gestuurd en die ontdekten. ...dat het hier een welvaartsstad is. Ja, maar ik... Toen schrokken de dronen, dat begrijpt u. Nee, ik vat u niet. Kom, wat hebben dronen aan een stad zonder kukkel? Niets immers. Oh, maar wat is dan toch de lachenswaardige kukkel? Dat is iets wat de dronen niet hebben... En als zij het niet van een ander krijgen, doven zij uit. Nuttige wezens hebben, kukkel, en de schadelijke niet. Die moeten dus ontbonden worden. Niet waar, zo is het toch in de wereld. Schadelijke wezens moeten ontbonden worden, ja, ja... Dat is wetenschappelijke taal. Maar wat is schadelijk in een broonverband? Jullie zijn schadelijk. En jullie vermoeien me. Huh? Omdat jullie kukkel afnemen van iedereen die het heeft. Huh? Jullie zijn parasieten met je vervettende welvaart. Ik hoop dat de dronen van zorg gauw komen. W wat zegt u? Komen er nog meer? Ja, maar die dalen niet. Wanneer ik in deze tank een knop indruk, weten ze dat hier geen kukel meer te halen is. En dan bestralen ze de plaats met kwinten. Maar dan worden je waarnemers en je woordvoerders ook Ja. Oh, scherp ik met de eerste straal uit mijn tank. En nu praat ik niet meer. Ik ben leeg. En ik walg van dat namaakwaarnemertje... met het gestolen tasje. Heer Bommels linkeroog was reeds enige tijd nerveus aan het trekken... en nu draaide hij met witte knokkels aan zijn houweel. Dat zijn deze troonfiguren. Pa. Oh. Zonder uw verklaring had ik deze fenomenen voor wederballonnen aangezien. Het is schade dat ik niet verder studeren kan. Maar nu komt het einde. Beste dank en de goede nacht voor het een de... de dronen van Zor zijn aangekomen. Als ik nu de knop indruk eens kijken... De knop bij de zevende tentakel. Maar waar? Uh, mijn maakt wegkomt, jonge vriend? Maar je zo? Oh. Laat dat. Als er een lek in de tank komt, ontsnappen mijn gassen. let uh, goed! Die zijn vergiftig voor jou. Niet alleen ik, maar alles zal verstikken. En jij in de eerste plaats. Uh, houd ons, uh, uh, de knop. Uh, ik zal. Rammage! Uh, Hoe schade is dit alles? Er is nog zoveel te onderzoeken. En ik had zo geweten wat een kukkel is. veder. wat is nu los? De grote deze is Vertrek Wat, wat is los? De uit deze stad. Vertrek De weg, weg uit deze stad. De uit deze stad. De grote droom is oh. Weg uit deze stad. uit deze stad. En het enige wat men ontbonden heeft, is mijn zomergoed. Maar gelukkig ligt daar een van hun valiesjes. Nu zal ik toch nog een wetenschappelijke onderzoeking kunnen maken. Oh, het is weer om de verspitterende plopper. Waar is de droom? Ontploft. Oh, wees niet mijn jonge vriend. Alles is goed afgelopen. De schurk was een opscherper, want er zat helemaal geen giftig gas in zijn ton. Gewoon maar een zwart drap. Petroleum of zo. Hij zei dat natuurlijk om ons af te schrikken. Oh. Maar wist u dat er. Uh, nee, dat niet. Uh, Men kan tenslotte niet alles weten. Dat is dan wel heel flink van u. Nou, ach, want eigenlijk uh, heeft u zich voor Rommeldam willen opofferen. Onzin, <lacht> Ja, ah, zo heb ik het nog niet bekeken. Maar nu je het zegt, zie ik ineens waartoe de heer in staat is. Het is alles heel betreurenswaardig. Wanneer ik de radio goed begrepen heb... gaat de hele stad eraan met u welnemen. Nee hoor, er is geen gevaar. Want ik heb Olly zelf naar beneden zien gaan. U hebt gelijk mevrouw. Oh, de zaak politiek. is geregeld, al weet ik niet precies hoe. Oh. Maar de stad blijft bestaan. Met of zonder kukkel. Bravo. Ah. Ja, de stad bestaat nog. Ik denk dat er iets onverwachts gebeurd is. Misschien dat Bommel er meer van weet. Hij heeft een gat in zijn kelder en daardoor hoort men soms wel eens wat. Hij zweeg en keek verrast naar de waarnemer Eplep... die in grote haast de deur uit kwam rennen. Het ventje had zijn plasticachtig kostuum ontvangen van Tom Poes... en door het aantrekken ervan kreeg het onmiddellijk contact met zijn gevluchte soortgenoten. Er is iets gebeurd en Bommel weet er meer van, zoals u ziet. Toch stuit hij me tegen de borst om het hem te vragen... Bommel zit daar maar ongekukeld aan zijn haard. Hij denkt alleen aan eten en drinken. Ex zeer, heer Olivier zag u passeren... en nu laat hij vragen of u soms trek heeft in een bordje soep. Het is maar een eenvoudige maaltijd... maar dat komt van de noodtoestand, als ik zo vrij mag zijn. Het gevaar is geweken. Uh, ik weet niet waarom. Een bescheidenheid gebiedt mij te zwijgen. Hm. Niet waar, jonge Misschien kan jij uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Tom Poes deed zijn best en toen hij tenslotte zweeg, ontstond er een bewonderend gemompel. Oh, machtig mooi van je, Bobbel. Maar, waarom hebben die andere dronen geen wraak genomen? Ze zijn weggevlogen, dat heb ik duidelijk gezien. Waarom? Uh, een kwestie van kukel, denk ik. Een drone meer of minder komt er niet op aan. Als er maar iemand met kukel is. Als iemand begrijpt wat ik bedoel. Toen het bekend werd dat het gevaar geweken was, werd er een extra vrije dag gegeven. In Rommeldam was het feest en heer Bommel kreeg een heel mooi stukje in de krant. Maar aan de oever van het moeras zat Wanne Waggel met een verdrietige trek op het gelaat. Geen wonder, zijn eens zo krachtige toeter bracht niets dan een zacht geknetter voort, dat steeds zwakker werd. Ah! Die radio ruist alleen nog maar. Niks enigjes. Ik ga wat anders zoeken. Het was eigenlijk een snertmerk. Nooit eens een leuk muziekje of zo. Voor mij is de pret eraf. Met deze woorden verdween hij uit deze geschiedenis... die nu eigenlijk geëindigd is. Toch wil ik niet besluiten... zonder de uitslag van professor Prulwitskovski's onderzoek mede te delen. De geleerde had zorgvuldig de inhoud van de tasjes bestudeerd, maar daarin vond hij niets dan een geleiachtige massa die zich niet liet analyseren. Oh. als mens weet ik dat dit alles waar gebeurd is. Maar als wetenschapsman moet ik verstellen dat het bestaan in een troon niet is bewezen. En de kukkel? Ach, wij zullen nimmer weten wat der Kükel ist.